7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De meeste ziekenhuizen zijn onvriendelijk voor ouderen. En uiteraard hoort u meer over de shutdown in Amerika. Ook al vonden door Rob Meegens in het NOS-journaal. Veel Amerikaanse overheidsdiensten blijven vandaag dicht omdat de geldkraan is dichtgedraaid.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 Bij Nieuwdorp in Zeeland kwam een 29-jarige Spanjaard om het leven bij een frontale botsing. Bij een soortgelijk ongeluk kwam in Landgraaf in Limburg ook een automobilist om het leven. Niet het eerste ongeluk daar, zeggen omstanders. Deze weg staat bekend als uh, dodenweg. Ja. Dus hier gebeuren echt wel vaker ongelukken, zware ongelukken. Ik vind het een heel gevaarlijke weg, vooral op, op dit tijdstip als het zo donker is. Geen licht in de buurt, dus je ziet gewoon niks. <middels> Het weer is vandaag volop zonnig. In het zuiden mogelijk wat sluierwolken. Er staat een stevige oostenwind. De meeste wind staat langs de noordkust. Het wordt 14 tot 17 graden. Vanaf donderdagmiddag meer bewolking en regen. De wind neemt dan af en het wordt iets warmer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Marcel, de meeste files die staan bij Amsterdam en heeft vooral te maken met aanrijdingen. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Gooi-Meer en Knopendiemen, 9 kilometer. Tussen Muiden en Knopendiemen zijn twee reisrook dicht na een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf knooppunt Eemnes via Utrecht. Daardoor ook een lange file op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almerehaven en knooppunt Muidenberg langzaam rijden over 9 kilometer. Op de A9 ook maar Amstel Amstelveenvoort knoopend Beverwijk 4 kilometer. Na een aanreding zijn daar twee rijstroken dicht. Na een aanreding met vijf auto's op de A15 Gorkum richting Europort. Voor Rotterdam Charado's 8 kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. In Syrië gaan de inspecteurs vandaag weer aan de slag. Ze gaan op zoek naar de chemische wapens. Hoort u straks meer over. Slimme ondernemers gebruiken Telvoort zakelijk. Zoals Gabriel Sikier van de Metaclinic.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 Or idle. The government is partially shutting down. Het was president Bill Clinton bijna twintig jaar geleden... de vorige keer dus dat er een shutdown was in Amerika. En sinds ruim een uur hebben we er dus nog één. Want ze zijn er daar in de Verenigde Staten niet uitgekomen. De Republikeinen weigeren de begroting goed te, te keuren... en daarom gaat de overheid nu op slot. Het congres neemt zijn verantwoordelijkheid niet, zegt president Obama. Unfortunately, Congress has not fulfilled its responsibility. It's failed to pass a budget. And as a result, much of our government must now shut down until Congress funds it again. President Obama sprak ook de Amerikaanse militairen toe die in het buitenland zijn gestationeerd. Jullie hoeven je geen zorgen te maken, zei hij. Those of you in uniform will remain on your normal duty status. The threats to our national security have not changed, and we moeten you to be ready for any contingency. Ongoing military operations, like our efforts in Afghanistan, will continue. Maar veel andere overheidsdiensten worden wel platgelegd. Leider van de Democraten in het huis van afgevaardigden Nancy Pelosi geeft de rechtervleugel van de Republikeinen de schuld. They don't believe in government. They're anti-government ideologues. Who are it's the Tea Party shutdown of government. It, it's brutal. It's brutal. But what they're doing is a luxury our country cannot afford. Je hoort het Pelosi zeggen, deze shutdown is een luxe... die we ons niet kunnen veroorloven.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 Verder hierover, laat u ook nog meer horen over de reacties zijn al in Amerika. We praten verder met Amerika Specialist. 13 minuten over 7 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nederland vergrijst, dat is niet nieuws. En vergrijzing gaat samen met toenemende vraag naar medisch specialistische zorg. Met name voor ouderen dan natuurlijk. Vanaf vandaag kunnen mensen online nagaan of een ziekenhuis het nieuwe keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis toebedeeld heeft gekregen. En er is nog werk aan de winkel, want 130 van de 130 onderzochte ziekenhuizen blijken er maar 45 seniorvriendelijk te zijn. Het projectleider van het keurmerkproces is Marjolein de Bois. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eerst maar eens uitleggen wat dat dan is, een seniorvriendelijk ziekenhuis? Een senior-vriendelijk ziekenhuis, dat is een, een ziekenhuis die uh, haar beleid uh, en de organisatie van zorg heeft aangepast op, uh, op ouderen. En niet alleen de organisatie van zorg, maar ook de inrichting en de toegankelijkheid. Dus de weg naar het ziekenhuis en de bewegwijzering en de in het ziekenhuis. Ja. En, en wat staat u dan onder beleid? Hoe moet dat dan op ouderen zijn gericht? Het... Uh, um, voor ouderen is het uh, uh, heel belangrijk dat, uh, nou misschien moet ik het even anders zeggen, veel ouderen hebben uh, meer dan één aandoening. Terwijl een ziekenhuis is juist heel erg gericht op uh, het genezen van één aandoening. En nou, dan voelt u waarschijnlijk meteen al waar de kneep zit. Want op het moment dat een oudere met meerdere aandoeningen, en dan dat, uh, zeg maar 70% van de 70-plussers heeft al twee of meer aandoeningen, en als je voor één aandoening het ziekenhuis inkomt... en die andere aandoening wordt verder, uh, daar wordt verder niet naar gekeken... Uh, dan kan de ene aandoening misschien wel vooruit gaan, maar dan gaat het met de andere niet goed. Dus dat is een, een groot probleem. Het is te veel gericht op, op, op één aandoening genezen. En daarnaast is het zo dat ouderen uh, langzamer herstellen... en meer risico lopen uh, in een ziekenhuis. Bijvoorbeeld uh, uh, het risico op ondervoeding... of vallen uh, of ernstige verwardheid. Um, ja, als je ouderen vijf dagen... Er is een onderzoek geweest, dat vind ik altijd heel bijzonder. Als je een, een gezonde 65-plusser tien dagen in een ziekenhuisbed ligt... dan is er een leeftijdsverlies functioneel... Van 15 jaar. Zo. Dus, dus gewoon vijf, hè, als je dus een ouder een aantal dagen in een ziekenhuisbed gedwongen niks laten doen, dat geeft al zo'n enorme veroudering. Ja. Uh, en dat heeft verder niet eens te maken dus met de reden van opname, maar puur het, het, het, het niet geactiveerd worden. Ja, en, en ouderen raken soms ook um, wat gedesoriënteerd, hè, omdat ze opeens op een andere plek zijn ja. met andere mensen om zich heen. Klopt. Klopt, dat heet met mooi woord een delirium. Maar ze, raken dan, ja, ze komen dan in een hele boze droom, lijkt het wel. En dat heeft inderdaad te maken met de andere omgeving. Het, het, het verstoren van vaak een wankel evenwicht. Mm -hmm. uh, maar ook een combinatie van medicatie die ineens verandert. Uh, uh, ja, en, en inderdaad een heel andere omgeving. Uh, en dat brengt, dat, dat, dat, dat, brengt dat, de, dat die verwardheid komt. En dat het herstel van patiënten, dat belemmert natuurlijk enorm. Ja. Ja, en, en denkt u dan dat dat met een keurmerk allemaal veranderen gaat? Uh, nou, dit keurmerk gaat dat nog niet helemaal veranderen. Maar dit, dit keurmerk is ook echt de bedoeling, tenminste deze eerste ronde... is echt de bedoeling om ziekenhuizen allereerst bewust te maken... dat ze hun organisatie echt moeten gaan aanpassen. Maar om... nou, mevrouw De Boos, dat weten ze toch wel? Uh, dit, is, dit zijn toch bekende fenomenen? Dat zou, je zeggen. dat zou je zeggen. Want uh, ik, ik, ik moet zeggen, maar als je toch nagaat dat, en dat zeggen gewoon de, de rapporten van, hè, van de beroepsorganisaties zelf en de gezondheidsraad, dat één op de drie ouderen nog steeds zieker uh, het ziekenhuis uitgaat dan erin gaat. Ja. Dus is, het, het, het, het is blijkbaar voor een organisatie, het een ziekenhuis, dat zijn natuurlijk hele grote ziekenhuizen, heel lastig om, uh, om het roer een beetje te verschuiven richting die ouderen. Maar en... hoe, waarom zouden ze zich iets aantrekken van een keurmerk en het dan wel veranderen, denkt u? Uh, nou, we merken al dat ze zich daar wat van aantrekken. Okay. Uh, uh, ziekenhuizen zijn echt wel uh, volop bezig, maar het valt niet altijd mee om ziekenhuisbreed uh, alle neuzen één kant op te krijgen. Hè, uh, uh, in een ziekenhuis heb je bijvoorbeeld een geriatrie of geriatrieverpleegkundige of bepaalde specialisten met de interne geneeskunde. Uh, die zijn al, uh, die, die zijn, uh, al betrokken op, op verandering van beleid. Maar een afdeling chirurgie uh, is, is toch nog heel erg bezig met het opereren. Uh, en uh, heeft veel minder zicht op van als de operatie geslaagd is wordt patiënt uh, ontslagen maar uh, in dat natraject daar is juist die bijzondere zorg nodig en daar, dat, dat onttrekt zich vaak aan de zorg van, uh, van dit soort uh, uh, afdelingen en ja. daarom is het nodig dat ziekenhuisbreed een raad van bestuur gaat zeggen wij gaan nu voor dit keurmerk en wat we ook zien en dat dat helpt natuurlijk enorm, is als zorgverzekeraars uh, met dit keurmerk rekening gaan houden. Ja, de precies. ja, ja, daar daar zou nog verder een druk van uit kunnen gaan natuurlijk. Ja. Marjolein de Bois, projectleider van het Keurmerk-proces. Dank u wel hoor, voor de toelichting. Geen dank. De AMWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. het gaat mis richting Amsterdam. Richting Amsterdam heb je heel veel vertraging op de A1. Uh, Amersfoort, Amsterdam, voorknopend die met 10 kilometer. En daardoor op de A6 van Lelysat naar Muiden. Voorknopend Maardenberg, 11 kilometer. Een ander probleem wat zich goed aan het ontwikkelen is... Ja, niet ja is echt negatief eigenlijk. Goed slecht. 15 ja. Goed slecht. <laughs> uh, van Gorkum naar Europort. De aanrijdingen met meerdere auto's. Inmiddels vanaf Hendrik-Ido-Ambach tot aan Rotterdam-Chandels 11 kilometer. Dus het Rot de Rotterdam, en Rotterdam-Charlossens 2 schokken dicht. Verkeer op weg naar uh, Rotterdam kan het best al omrijden... vanaf knooppunt Ridderkerk. Rijdt om via de noordkant van Rotterdam, via de A16, de A20 en de A4. In de ochtend en avondspits... het NOS Radio 1 Journal. Nou, richting Den Haag is het gelukkig rustig op de weg. Hoe is het uh, inmiddels op de pier bij en Jeroen Schutteijzer? Ja, ik ben natuurlijk... Op de Pier inmiddels en hier ligt een groot bord. Het betreden van de Pier is voor eigen risico en rekening. En wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Nou, we gaan er toch maar op. Komt u maar mee. Uh, Paul de Kiewit, directeur van het museum. Heeft u al gaten gezien in de vloer? Jawel, er zitten hier genoeg gaten. Ze dus moeten een beetje voorzichtig lopen hierboven. Ja, anders wordt dit mijn laatste bijdrage. En dat is niet de bedoeling, hè? Het ziet er allemaal een beetje ja, vervallen uit. Jarenlang nauwelijks onderhoud aan gepleegd. Ik zag net nog een, uh, een bord van uh, Van de Valk, want die hadden hier ooit hele grote plannen. Ja, de firma Van de Valk heeft uh, de pier gekocht in 1991. Voor het symbolische bedrag van één gulden van nationale Nederlanden. En hadden toen inderdaad uh, hele ambitieuze plannen, onder andere om hier een hoteltoren te bouwen. Helemaal aan het eind. Helemaal aan het eind. Voorbij het restaurant. Nog op een aparte toren. Dat is alleen nooit gerealiseerd. Ik denk dat ze daar ook niet echt vergunning voor hebben gekregen. Uh, misschien was de loopafstand ook wel wat ver... voor hotelgasten met hun koffers. Ja, en waar moet je de auto parkeren en de bevoorrading? Dat zijn allemaal van die problemen. Kijk, dit zijn de toegangs... Oh, hij draait nog wel. Zo'n uh, poortje. Dit is... De, natuurlijk de tweede pier, hè? Um, gebouwd in 1964. Oeh, kijk, hier zitten de gaten in de vloer. Doet u een beetje voorzichtig, ja. <laughs> Zo liggen we in het water. Oh nee, hier is nog strand, hè? hieronder. Ja. Uh, dit is de tweede pier, geopend in 1964. Aan de eerste pier kwam een eind hè, in de oorlog. Ja, die is in de oorlog afgebrand. Het verhaal gaat dat Duitse wachtposten een vuurtje hebben gestookt... in maart 1943 om zich op te warmen. Dat is wat uit de hand gelopen. Het restaurant aan het eind is toen in de brand gevlogen. En de Duitsers hebben toen ook maar direct besloten... om de hele pier af te breken. Omdat ze bang waren voor een geallieerde invasie op de Noordzeekust. En die pier zou je dan als aanlegstijger natuurlijk kunnen gebruiken. Die, die eerste pier was helemaal van hout. En die kwam precies uit bij het Koerhaus. Ja, je kon vanaf het terras van het koorhuis kon je zo via een brug die pier oplopen. En dat was natuurlijk ontzettend leuk. Nou, en toen, uh, begin jaren zestig, kwamen er plannen voor uh, de nieuwe pier, zoals die uh, nu is. Maar ja, het is een beetje vergaande glorie aan het worden. Er moet hier verderop nog een restaurant zijn. Gaat het nu aan uw hart, wat er nu gebeurt met de... Oh, wat kraakt dat hout, hè? Jawel, het is natuurlijk altijd uh, een prachtig fenomeen geweest, die pier. Ook een goede attractie voor de badplaats. Dus het is jammer dat hij er nu in deze staat bij staat, ja. Nou, zometeen heb ik een gast die uh, heeft een idee voor een duurzame pier. Wat denkt u dan, duurzame pier? En een worm? Ja, daar, daar kan ik wel iets bij voorstellen <lacht> natuurlijk. Hè. Dat, uh, dat past helemaal in deze tijd. Ik hoop alleen dat die gast dan ook een, een zak met geld bij zich heeft. Want het particulier initiatief moet hier natuurlijk iets van maken straks van de pier. Oké, okay, dat horen we straks. Die moet schrijft NK hoor u met No More. Komt van haar nieuwe cd, Satellite Love. Vijf minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio. Eén journee. journaal. Journee. We nemen u mee, wou ik zeggen, naar Syrië... Vandaag beginnen controleurs van de organisatie voor het verbod op chemische wapens, OPCW, in Syrië aan een omvangrijk karwei, gericht op de vernietiging van het Syrische arsenaal aan chemische wapens. Defensiespecialist Coco Ko van van instituut Klingendaal. Ko, hoe gaan de controleurs te werk? Wat weten we daarover? Nou ja, ze zijn gearriveerd en ze hebben heel weinig tijd. Het is een hele moeilijke klus. Ze gaan eerst met de lijsten in de hand... die de Syriërs zelf aan de OPCW hebben gegeven. Gaan ze vandaag in Damaskus praten. Want er zit nog wel wat verschil, schijnt het... tussen wat de Syriërs hebben opgegeven en uh, de slechtste schattingen. De Syriërs zouden ongeveer 30 sites hebben opgegeven... van daar moet je zoeken, daar liggen ze allemaal. Uh, terwijl Amerikanen en Israëli's hebben gezegd... van, nou, het zijn er volgens ons wel 50... Dus dat verschil moet eerst worden weggepoetst. Dat zal waarschijnlijk ook nog wel meevallen... want tot nu toe valt de samenwerking met de Syriërs niet tegen. Dus men houdt het erop dat het een verschil is over definities. Ja. En dan werd er gezegd, Ko, ja, die chemische middelen... zijn nog niet echt verwerkt in de wapens. Die liggen nog in een ruwe vorm daar. Dan valt het opruimen wel mee. Is dat zo? Nou, dat is het tweede, ja, meevallertje zou je kunnen zeggen. Men was bang dat er erg veel van die chemische wapens inderdaad ook al wapens waren. Dus in de vorm van granaten, raketten enzovoorts. Het schijnt zo te zijn dat van de duizend ton die er zijn bij Syrië, dat is iets waar ze het in ieder geval allemaal over eens zijn. Dat ongeveer 70% eigenlijk in de vorm van alleen maar vloeistof aanwezig is. Dat zijn hele gemene vloeistoffen, daar niet van, maar ze zijn toch een stuk makkelijker te elimineren of te neutraliseren... dan wanneer dan ze al in, in wapens gezeten zouden hebben. Ook nog 300 ton, wat vergelijkbaar is met postardgas uit de Eerste Wereldoorlog. Ook gemeen spul, maar daar kun je ook uh, wel wat aan doen. Uh, men is dus relatief, laat ik maar zeggen, optimistisch... hoewel het een enorme klus is om het allemaal binnen negen maanden te doen. Ja, en bovendien is helaas de burgeroorlog in Syrië nog niet voorbij. Worden de controleurs beschermd tijdens hun werk... Dat is een, uh, een heel heikel punt. Want uh, het is niet zo dat uh, militairen van, van, van Amerika of Israël... of zo even meegaan om ze te beschermen. Tegendeel, dat zijn ongewapende uh, beschermers van de VN die ze meekrijgen. En ook troepen van Assad zelf... die moeten garanderen dat deze mensen gewoon hun werk kunnen doen. Dus er moet nog maar even bekeken worden hoe dat uitpakt. Want het zijn nou niet de mensen die je denk ik, zelf zou hebben uitgekozen. Hm. Ja, dat kan dus nog wel eens een lastige klus worden. En dan is het natuurlijk de vraag of het, of het regime alles prijs geeft. Bestaat de kans dat ze bepaalde zaken ook niet kunnen vinden? Ja, die kans is er dus. Dus eerst moet dat uh, verschilletje worden weggewerkt tussen de opgave en wat men denkt dat er zou kunnen zijn... Ja. Um, blijkt dan toch dat, uh, dat Assad niet volledig is geweest. Dan, dan is het natuurlijk het eerste probleem. Hij kan het bijna niet gebruiken. Want als de OPCW zo zegt van, ziezo zo, de klus zit erop... en er worden de volgende dag toch nog voorraden gebruikt... dan, dan loopt hij natuurlijk verschrikkelijk tegen de lamp. Dan gaat de zaak eerst via de OPCW naar de Veiligheidsraad. En dan krijgen we weer die beruchte passage dat er uh, uh, niet zomaar militair ingegrepen kan worden... want onder hoofdstuk 7 van het VN-handvest wordt er dan een resolutie aangenomen. Uh, tenminste, dat hopen we dan, waarin uh, extra maatregelen tegen Assad zullen moeten worden genomen. En dat kan geweld betekenen, maar dat hoeft, hoeft niet zo te zijn. Nee. En, en komen zitten er nog naties met geknepen billen nu uh, af te wachten... dat er iets uh, bekend wordt over leveringen? Duitsland heeft bijvoorbeeld geleverd, hè, al zeggen ze dat het niet voor de wapens gebruikt. Ja, dat is een heel oud probleem. Uh, alle landen, ook Nederland, hebben in het verleden aan dubieuze regimes chemicaliën geleverd. En die chemicaliën die zijn voor 90 of 95 procent zijn ze eigenlijk gewoon hetzelfde als de spullen die je nodig hebt om nagellak te maken of, of kunstmest of wat dan ook. Um, en je kunt je dus altijd uh, beroepen op het feit dat je dacht dat het voor goede doelen was, laat ik ja. het zo maar noemen... Um, terwijl pas in de allerlaatste fase van het productieproces daar dan uh, chemische wapens van worden gemaakt. Alleen de hoeveelheden zijn soms ontzettend verdacht. Dus inderdaad, sommige landen zullen, zullen wel wachten en met deze geknepen billen toekijken. Ja. We gaan ze volgen, die inspecteurs daar in Syrië. Defensiespecialist Kokolijn van instituut Klingendaal. Hartelijk dank. Zigo heeft office basis. Het alles in één pakket voor ondernemers.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 Goedemorgen Marcel. Ik zag vannacht een prachtige sterrenhemel. Is het nog zo koud? Ja, het is fris. Behoorlijk fris op veel plaatsen. Op sommige plaatsen onder de 5 graden. Maar die sterrenhemel die hebben we niet overal kunnen zien. Want in de loop van de nacht is in het zuiden... wat, wat hele lage bewolking binnengetrokken. Een beetje moeilijk te zien op de satellietfoto. Maar als ik goed kijk, dan zie ik toch... dat naar Duitsland de opklaring alweer aankomen. En dat betekent uiteindelijk vandaag een prachtige zonnige dag. Juist veel zon dus, maar temperaturen die wat achterblijven dan toch? Ja, misschien iets te laag voor de tijd van het jaar. 14 tot 17 graden. Dat is dan nog niet zo heel erg. Het gevoel um, is het alleen veel kouder. En dat komt omdat we een stevige oostenwind hebben. Die waait sowieso matig boven land. Af en toe zelfs vrij krachtig. En dan denk je al aan een windkracht 5. En in het waddengebied staat zelfs af en toe een windkracht 6. Ja, en 14 graden op de wadden met 6 voor Maakt voor het gevoel toch echt een heel stuk frisser. Maak af hoeven tot over een uur. Ah, ja, ja, je zal maar naar Amsterdam moeten en op de A1 bijvoorbeeld staan, Jolande ja. van der Velde. Geduld oefenen, dat is het devies vanochtend. Niet, uh, niet nerveus worden, niet tijd gaan inhalen, want dan krijgen we alleen maar meer aanrijdingen. Op die A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Diemen 11 kilometer. Goede nieuws is dat nu alleen nog maar de rechterrijstrook dicht is vanwege opruimwerkzaamheden. Maar ja, door die A1 is wel goed vastgelopen op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Knoopend Almere en Muidenberg zo'n 12 kilometer. Verkeer op de A1 richting Amsterdam kan het best nog steeds wel omrijden via Utrecht. Een lichtpuntje in de file op de A9, ook maar Amstelveen. Daar zijn de rijstroken weer open. Het is nog wel langzaam rijden tussen knooppunt Crooimeer... en, en knooppunt Beverwijk, over zo'n 10 kilometer. Dan de A15, goorkum euh, europort Tussen Alblasserdam en Rotterdam-Sjardos, 13 kilometer. Bij Rotterdam-Sjardos zijn twee rijstroken dicht. En daardoor is het ook behoorlijk vastgelopen op de A29... vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor knooppunt Vaanplein, 7 kilometer. Nou, ik zou nog even niet in de auto stappen... en uh, wachten met naar het werk gaan. Wij vertellen dat, dat uw baas wel... Kunt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 Minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Tja, we hebben het steeds over de Amerikaanse shutdown. De besprekingen daar over de begroting. Die zijn natuurlijk ook hier in Nederland gaande. Minister Dijsselbloem van Financiën praat deze week... met de financieel specialisten van de Tweede Kamerfracties. En hij probeert ook tot een akkoord te komen... over de aanpassingen van de begroting voor volgend jaar. Tijdens de algemene beschouwingen kwam het kabinet er niet uit met de oppositie. En ook gisteren leverde het gesprek nog weinig op... behalve dan de afspraak... Om vanavond weer verder te praten. Welkom, Pam. Bon. Het zijn echt de negen indiaantjes op een rij om met elkaar te praten over waar we naartoe moeten. En er is nog weinig duidelijkheid. Nou, het is een, een, een soort verkennende uh, exercitie geweest. En ik denk dat dat ook wel goed is. We gaan morgen aan de hand van de inhoud, een aantal thema's die natuurlijk belangrijk zijn... in samenhangen met de begroting verder praten. We hebben wat mij betreft een gesprek gehad in een goede sfeer en constructief. En daar is uitgekomen dat er alle reden is om door te praten. En dat gaan we, gaan we morgen doen. Nou, er zijn allerlei opties verkend, onderwerpen besproken... Maar... Er is, geen, er is nog geen duidelijkheid wat mij betreft waar het kabinet nu precies heen wil. Ik denk dat het, uh, dat het daarvoor nog te vroeg is om dat te zeggen. Het kabinet straalt steeds uit. Dat was in het uh, debat ook al zo. En vandaag weer dat het best bereid is uh, om over heel veel te praten. Maar het is nog steeds niet echt heel erg duidelijk op welke terreinen nou echt een beweging gaat komen. En zolang dat niet het geval is, ja, wordt het voor ons ook heel lastig om te zeggen dat we wel of niet akkoord zullen gaan. Waar ik om heb gevraagd is een soort van spoorboekje. Om te zien waar wil het kabinet dan met wie over praten. En hoe gaan ze die schijnbare onoverbrugbare tegenstellingen ja. toch overbruggen. Er was natuurlijk een regeerakkoord. Vervolgens zijn allerlei akkoorden gesloten met maatschappelijke organisaties. En uiteindelijk bleek vorige week dat er geen draagvlak voor is in, de, in het parlement. Uh, dus... Zal er iets moeten veranderen. Wat ons betreft dus het is het vrij duidelijk wat de Christiani wil. Minder lasten voor gezinnen, meer werkgelegenheid. Hij kent andere uh, opvattingen van andere fracties ook. En uh, ja, daarbinnen zal het kabinet toch moeten gaan bekijken wat er mogelijk is. Nou ja, er zal op een gegeven moment wel echt een beweging gemaakt moeten worden. De ene of de andere kant op. We willen ook dat betreft uh, de regering best uh, tijd geven om daarmee te komen. Maar ik heb hem vandaag nog niet gezien. We hebben vandaag een start gemaakt. En die is zo goed geweest dat we in ieder geval morgen verder gaan. Den Haag. Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Joost, anderhalf uurtje praten, toen stond men alweer buiten. Vanavond dan de tweede afspraak om zeven uur. Ja, we horen die partijen, die weten zelf heel goed wat ze willen. Maar wat het kabinet wil, mm, dat weten ze misschien nog niet. Wordt dat vanavond duidelijker? Ja, dat wordt vanavond wel een, op zijn minst iets duidelijker. Want dan ligt er een, een, een stuk van de, de minister van Financiën Dijssel doen, op tafel... Met, met, met opties of mogelijkheden. Het is maar hoe ik het wil noemen. En dan is er in ieder geval voor de oppositie eh, duidelijk... over welke zeg, dossiers er allemaal valt te praten. Maar ook waar het kabinet oplossingen ziet. Eh, het kabinet zal niet alle kaarten op tafel leggen, maar op zijn minst een paar. En dan kan je toch zien aan, uh, ja, waar, welke plan het kabinet denkt te kunnen veranderen... en vooral te willen veranderen, want daar draait het uiteindelijk om. En nou, dan kan je toch als oppositiepartij een eerste taxatie maken... of er iets substantieels voor jou in het vat zit. En het, het stuk is een vertrekpunt van de echte inhoudelijke onderhandelingen. Dus wat dat betreft is het een belangrijke dag, maar nog niet de beslissende dag. Nou, gisteren hield na het gesprek de Partij voor de Dieren het voorgezien. Dat was misschien wel te verwachten, want zij steunde ook die motie van de PVV eerder. Verwacht jij na vandaag opnieuw een afvaller? Nou ja, wie weet uh, 50 plus. Die partij wordt in, in, ieder geval in coalitiekringen niet echt gezien als een serieuze kandidaat om iets te steunen. Men heeft niet het gevoel dat die partij het zelf wil. Maar goed, je weet het nooit. Het kabinet kan op dit moment volgens mij de steun van iedereen goed gebruiken. En dat is dan ook nog wel dat is dan ook de strategie hoor, van het kabinet... om zoveel mogelijk partijen zo lang mogelijk aan tafel te houden ze zouden bijvoorbeeld vandaag een keuze kunnen maken... zoals je net Eddy van Heim van het CDA hoorde zeggen van... wij gaan alleen nog maar met het CDA in gesprek... want die partij heeft voldoende zetels in de Eerste Kamer. Maar dat gaat het kabinet niet doen. Ze gaan ervan uit dat ze toch allemaal met wisselende meerderheden... voor elkaar moeten krijgen. Um, dus het bot van Jeroen Dijsselbloem wat in het stuk komt te staan... is denk ik zodanig dat iedere partij in ieder geval bereid is te blijven praten... Uh -huh. En de oppositiepartijen zullen ook niet zomaar weglopen... want je wil niet het verwijt krijgen niet constructief te zijn... of geen verantwoordelijkheid te nemen of een wegloper te zijn. Dus voorlopig praat men met z'n allen nog wel even door in Den Haag. Ja, en met z'n allen dus, want is het dan inmiddels niet verstandiger... om uh, één op één te gaan praten met de financieel woordvoerders... of met de fractievoorzitters? Nou, dat zou natuurlijk, de, de uitkomst zou kunnen zijn. Uh, het, dat is trouwens wel opvallend als je de oppositiepartijen spreekt... dat ze echt geen idee hebben allemaal hoe het verder gaat. Okay. Oh. Maar het zou, uh, ja, ze weten dat er vandaag een stuk komt te liggen... maar wat er dan precies in staat, weet men ook niet. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat, dat vandaag partijen aangeven... wij willen wel praten over het belastingplan... en andere partijen aangeven, uh, wij, wij willen wel praten over de zogenaamde kindregelingen... en dat je van daaruit in kleinere groepjes verder gaat. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Precies, nou, dat maakt het misschien ook makkelijk uiteindelijk. Joost, dank je wel weer hoor. Gaan we naar de sport. Geo Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden het net al even. Ajax is natuurlijk door Barcelona afgedroogd in de Champions League. En toch heeft de boer goede hoop dat het tegen AC Milan vanavond anders gaat lopen. Is die hoop terecht, denk je? Mm. Ja, als de boer het zegt is het terecht, ja, ja. zou je bijna zeggen. Nee, ja. Waar uh, hij dat vandaan Misschien wel. Aan de andere kant, uh, hij heeft een duidelijke doelstelling. Hij zegt, ja, als je tweede wil worden in de groep... en waarom zouden we dat niet willen worden? Ja, dan moeten we gewoon thuis van Milan winnen. En uh, op zich is dat natuurlijk wel de beste instelling... om tegen zo'n ploeg te gaan voetballen. Kijk, PSV heeft het natuurlijk meegemaakt. Thuis gelijk gespeeld. Uit dachten ze dat ze beter waren. Totdat uh, Milan gewoon even simpel ging counteren. En pats, boem uh, doelpuntje erin. En toen was het eigenlijk al gebeurd... En en ja, daar wil Ajax wel voor oppassen. Dus, dus ik snap de boer wel. Um, wil je een klein beetje kans maken nog om um, dit seizoen uh, ja, in die Champions League verder te gaan? Of wil je kans maken op die derde plek? Want de andere tegenstander is natuurlijk Celtic. Dan, ja, dan zul je toch gewoon iets moeten doen vandaag. En de boer is uh, wel een realist. Dat hebben we toch wel de afgelopen tijd geleerd. Nou. We zijn zeer benieuwd hoe het zal vergaan, hoe ze zo vergaan. Dat geldt ook voor het WK-turnen en Nederlands hoop. Epke Zonderland en Juri van Gelder zijn vrijwel zeker geplaatst voor de finale op beide onderdelen. Zijn er nog meer opmerkelijke prestaties te melden? Ja, kijk, je hebt natuurlijk een andere Nederlander... die in principe ook een finale moet kunnen halen. Uh, de meerkampfinale, uh, En uh, dat is Bart Deurlo. Maar goed, die viel uiteindelijk uh, gisteren... Uh, tijdens zijn, zijn uh, kwalificatieoefening. Ja, en dat is dan toch wel even een tegenvallertje. Uh, maar goed, hij heeft nog steeds kans op die finale. En inderdaad, je zegt het al, Epke Zonderland... die niet die, dat drievoudige vluchtelement gaat doen... Hè, waarmee hij olympisch kampioen is geworden. Dat is wel even belangrijk om te weten. Uh, hij doet uh, twee... Weer Twee dubbele vluchtelementen waarvan hij er gisteren eentje achterliet. Maar goed, hij staat nu gewoon derde en, en die gaat die finale zeker halen. Dus dat is wel, uh, dat is wel uh, belangrijk. Ja, en uh, Jory Van Gelder, uh, die gaat het ook uh, proberen. Dat is natuurlijk ook natuurlijk het, uh, een mooi verhaal als Van Gelder nu ook. Dus uiteindelijk weer eens een keer een, uh, ja, een groot moment uh, laat zien op een uh, WK. Dat moet hij zeker doen. Ja, En het meest bijzondere gisteren, dat was een, een uh, uh, Japanner, Kenzo Shirai. Een uh, 17-jarig jochie. Um, die op vloer ineens een, uh, een, een oefening deed. En die sloot hij af met een viervoudige schroef. Ik heb hem de afgelopen uh, avond heb ik hem nog maar eens een keer teruggekeken op, uh, op YouTube. Ja, mm -hmm. en dat ziet er dan toch wel heel bijzonder uit. Viervoudige schroef. Echt als je hem met name in de vertraging ziet. Dan zie je pas echt hoe moeilijk dat is. Ja, en dat is sensationeel. Dat is de eerste turner ooit die dat doet. En vergelijk dat dan maar een beetje met dat drievoudige vluchtelement. Van Juri van Geldig in Londen een jaar geleden. Dat uh, zijn toch de momenten die je lang bijblijven. Nog even heel kort terugkomen op dat andere WK. Het WK wielrennen afgelopen weekend. Jij was daar ook. Dat was van... nat. Ja, jij bent ervan teruggekomen. Dat was ook nat. Maar het geldt niet voor alle fietsen daar. Hè. Wat was er aan de hand? Nou ja, die waren ook nat. Want uh, uh, nou, ten eerste hebben we natuurlijk voorafgaand aan het WK... de mededeling dat uh, Kolobnef, Alexander Kolopnev de Rus uh, duidelijk maakte... dat uh, de fietsen van de Russische ploeg waren gestolen. En we moesten toch wel een beetje lachen om dat tweetje. Want uh, ja, Kolopnev, laten we zeggen... nou niet de zuiverste renner van allemaal... betrokken bij een, affaire, uh, een dopingaffaire. Die tweet dan van ja, het is toch schandalig. De maffia zit overal. Uh, Doelt natuurlijk op Italië. Uh, maar dit verhaal van Alex Rasmussen, de Deense ploeg... Uh, en Brasmussen maakte gisteren ook wereldkundig dat er 30 fietsen van de Deense wielerploeg waren gestolen. En hij maakte zich echt ontzettend kwaad. Want hij zegt, het zijn vooral de fietsen van de jonkies in de ploeg. En de jonkies in de ploeg, dat zijn mannen die zelf nog hun materiaal moeten betalen. Die zelf, uh, ja, het zijn hun eigen fietsen. Ja. En uh, dit kan echt niet. Het moet beter beveiligd worden. Maar dat zijn geen goedkope fietsen, Nee, dat zijn zeker geen goedkope fietsen. Dus, uh, en, en ik kan me voorstellen dat met name zo'n jonge renners, junioren... Dat die, dat die gewoon een enorme strop hebben op het moment dat zoiets uh, gebeurt. Ja, en sowieso. bedoel, Je blijft met je vingers van het materiaal van dat soort ploegen af. En uh, ja, het gebeurt wel eens bij, uh, bij WK's of bij toernooien of bij koersen... dat ineens gewoon een compleet uh, materiaalhok uh, wordt leeggehaald. En uh, weg is al het materiaal. Ja. Oei, oei, oei. Gio Lipins, dankjewel. Als ze de ballen vanavond maar hebben bij Ajax, het <laughs> tussen Nederland, hè? Gaat lukken, denk ik, Gio. Dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Als koning Willem-Alexander komt te overlijden... of zijn functie niet meer kan uitvoeren... voordat prinses Amalia 18 jaar is, wordt koningin Maxima de regentes. Heeft de regering voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. Koninklijk Menno Reemeyer. morgen Menno. Goedemorgen Marcel. Wat houdt dat dan in als Maxima regentes wordt? Nou eigenlijk gewoon dat ze de honneurs waarneemt. Uh, Amalia is dan wel koningin, uh, maar niet functioneel zoals dat heet. En dus krijgt Maxima de, die bevoegdheid, ze neemt de taken over. En uh, ja, dan is zij de uitvoerende koningin. Ze wordt trouwens niet ingehuldigd op zo'n moment, wel beedigd. Uh, maar dat is een beetje ja, wat er aan de hand is. En lag dit in de lijn der verwachting bijna? Ja, eigenlijk wel. In 1980, uh, of eigenlijk 81, ging het via dezelfde lijn. In 1980, toen Beatrix uh, aftrad, was uh, Willem-Alexander 13. Prins Klaus werd toen aangewezen als regent en Tante Magritte als een uh, vervanger, dus als regentes. Maar het kabinet had uh, in dit geval er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om uh, Constantijn, uh, uh, Prins Constantijn, de broer van Willem-Alexander, als eerste regent te, noemen, te benoemen. Uh, want. Dat zou op zich ook logisch zijn, want in tegenstelling tot Maxima... Ja, staat Constantijn wel in de lijn van troonopvolgers. maar ze hebben dus gekozen voor Maxima als, als eerste regentes. Ja, en Constantijn komt in beeld als uh, koningin Maxima... dan niet in staat is dat regentschap uh, te vervullen. Uh, moeten trouwens altijd leden van de koninklijke familie zijn? Nee, staat nergens in de grondwet. Ik heb het gisteren nog even nagekeken dat het familie moet zijn. Het is allemaal wel geregeld ook in de grondwet, dat er een, een vervanger komt, dat is ook logisch. Koning eh, en koningin, koningin reizen ons gezamenlijk. Dus de kans dat twee tegelijk het leven laten, is aanwezig. Dan heb je dus een, een, een tweede regent nodig, in dit geval Constantijn. Eh, maar uh, ja, je, je, je moet wat en dan kom je al snel bij de familie uit. Dat was vroeger natuurlijk ook logischer. Hè? Toen was Wilhelmina bijvoorbeeld enig kind. Waren er de weinig uh, uh, zus, ooms en tantes er omheen. Uh, en, en dan had je nog wel iemand van buiten kunnen hebben. Maar ja, iemand van buiten, dan moet je altijd denken aan bijvoorbeeld de vicepresident van de Raad van State. Ja, en als we dan teruggaan, moeten we natuurlijk allemaal aan, uh, aan Emma denken. Ja, dat is de bekendste uh, natuurlijk. En tot dusver eigenlijk ook in deze rol als regent. Juliana is ook wel regent geweest, maar dat... dat het was toch een ander soort regent. Dat was toen Wilhelmina ziek was. Nee, de laatste was Emma in 1890 toen koning Willem III overleed. En Wilhelmina nog maar tien jaar was. Toen is Emma acht jaar regentes geweest. Daarvoor was ze trouwens ook al twee keer als regent regentes opgetreden. En dat was omdat Willem III door zijn gezondheid tijdelijk niet in staat was om te regeren. Goed. En uh, ja, mocht het uiteindelijk dan zover komen... Uh, dan wordt het uh, koningin Maxima dus in de eerste lijn. Uh, wat voor taken krijgt zij dan? Dezelfde als de koning nu? In principe wel, ja. Het vertegenwoordigen van Nederland... dus bestaansbezoek en ontvangsten, het van wetten. Emma was heel... Uh, regentes Emma was heel actief ook uh, um, als regentes. Het voorlezen van de troonreden op Prinsjesdag. Al dat soort zaken. En niet onbelangrijk natuurlijk, Marcel... Amalia erop voorbereiden dat op hmm. haar 18e verjaardag, en dat is dan op 7 december 2021, erop voorbereiden dat zij dan koningin wordt. Ja, Mocht het allemaal gebeuren. Het is, het is, verder, verder is het een papieren letter, want het is gewoon tot die tijd niet aan de orde. Goed, hartelijk dank dat je het even hebt uitgelegd. Menno Remeyer. Jolanda van der Velden, die 175 kilometer die gaan we wel halen, denk ik. Ja, he, die je eerder ja, ja we zitten nu al op 160 kilometer. Dat is toch wel uh, jammer. Uh, veel vertraging bij Amsterdam en Rotterdam... heeft ook te maken met de aanrijdingen daar. Vooral uh, veel vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Naarden en Knopendiemen, 13 kilometer. Daar is nog de op dicht. Omrijden richting Amsterdam via Utrecht kan wel... maar dat lukt ook uh, beslist niet meer vrij. Op de A6 is het ook behoorlijk vastgelopen... vanaf Almere Buiten, Westeldaan, Knopend, Muiderberg, 13 kilometer... En dan stip ik ook nog even de problemen bij Rotterdam aan. A15 van Gorkum naar Europort tussen Papendrecht en rotterdam Charles 16 kilometer. Zijn twee rijstroken dicht. En daardoor dus ook heel veel vertraging op de A29 richting Rotterdam. voor het Voortknopend Vaanplein 11 kilometer. Op welke leeftijd kunt u met pensioen? Dat is niet makkelijk om die vraag te beantwoorden. De meeste mensen tussen de 21 en 50 jaar denken namelijk... dat ze op hun 67ste met pensioen kunnen. Dat klopt niet. Ze zullen moeten doorwerken... Olaf ja, Simons. Ja, ja, dus ook. <laughs> Projectleider van Wijzer wijzige Geldzaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waar zit hem dat in? Dat mensen dat niet weten. Ja. Ja, dat het best wel ingewikkeld is. Uh, want uh, ja, in de krant heb je natuurlijk wel kunnen lezen dat de pensioenleeftijd tot 67 wordt verhoogd. Maar wat er daarna gebeurt, het is een hele ingewikkelde formule. Ik heb het gisteren voor mezelf uitgerekend. Het heeft me toch anderhalf uur gekost om uit te rekenen dat ik op mijn 69e met pensioen mag. En dan kunt u uitrekenen hoe oud ik ben... Maar dat is een puzzel voor de luisteraars. Ja, en er komt natuurlijk bij dat, um, dat pensioen sowieso voor mensen al weinig interesseert. Het is ver weg, het is saai, het is moeilijk. En iedereen denkt, uh, dat komt later wel en steekt zijn kop in het zand. Ja, en uh, meestal is dat een typering die niet positief is, je kop in het zand steken. Waarom is het niet goed uh, als iemand niet weet dat hij uh, veel langer door moet werken dan hij nu denkt? Nou ja, het is natuurlijk nogal een tegenvaller... als je op je 55 of op je 65e achterkomt... Achter dat je niet van je pensioen kunt genieten. Maar want even voor de duidelijkheid, te... meneer Simonsen... dan heb je niet ja. voldoende gespaard... om ja, uh, niet in inkomen achter, erop achteruit te gaan ja, ja, als je met pensioen. Ja, dat is een persioen ander persioen. aspect. Want mensen verdiepen zich niet alleen niet in hun pensioenleeftijd... maar uh, realiseren zich ook niet... dat een steeds groter deel van het inkomen zul je zelf moeten verzorgen. Uh, het risico en de... En de verantwoordelijkheid om voor je pensioen te sparen komt steeds meer bij jezelf te liggen. Uh, waar dat vroeger gewoon uh, allemaal geregeld was. Hm. Hoe oud bent u dan? Nou? 43? En dat heeft u helemaal goed. Ja. Ja. Heb ik goed, goed zitten rekenen? Waar zit hem dat dan in? Hoe, hoe kun je het voor jezelf uitrekenen? Uh, nou, ik heb uh, gisteren besloten dat we een hier een toeltje voor gaan maken uh, op de site. Dat mensen dat snel kunnen uitrekenen. Maar ik ben zelf in de CBS uh, geboortecijfers en sterftecijfers gedoken om dat uit te kunnen rekenen. Dat is een uh, vrij ingewikkelde formule. Uh, dus dat gaan we oplossen. Uh, op dit moment uh, uh, moet je het nog even doen met uh, wat ik nu roep. Maar uh, over een paar dagen uh, hebben we een toeltje op onze site waarmee je het makkelijk kunt uitrekenen. Ja. Uh, en u start vandaag met de pensioen drie daags, hè? Wat wat ja, gebeurt er ja, allemaal? Nou, in het hele land vinden activiteiten plaats waar, waar mensen voorlichting krijgen over pensioen. Bijvoorbeeld uh, pensioenspreekuren uh, op de werkvloer, pensioenlunches, presentaties over pensioen. Uh, banken en financieel adviseurs stellen hun kantoren open voor hun pensioenvragen. Maar ook op de website van de pensioenredactie is uh, van alles online te doen. En dat alles met als doel om uh, pensioen wat dichter bij je te brengen. Dat, het, uh, dat je kunt zien wat het betekent het voor mij. Goed. Olof Siemelsen, projectleider van Wijzer in Geldzaken. Bedankt, we zijn weer wijzer geworden. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. Een foto van het Amerikaanse kapitool op de site van CBS News. Doormidden gescheurd. De ene helft is blauw, de andere helft is rood. Verbeelding van de strijd tussen de Republikeinen en Democraten in het congres. Die heeft geleid tot de government shutdown, het sluiten van de overheidsdiensten. Want het Huis en de Senaat werden het niet eens over de begroting. En Obamacare, de nieuwe Amerikaanse ziektekostenverzekering. De ultraconservatieve Republikeinse Tea Party wil Obamacare tegenhouden. Maar hij schiet zichzelf in de voet, vertelt deze analist van CBS. The real irony here is that unless the gridlock is broken, healthcare, which Republicans want to stop, will be funded. While other parts of the government will shut down. Exactly the opposite of what the ultraconservatives wanted. Oh ja, yeah, zo'n shutdown komt overigens wel vaker voor. Twaalf keer sinds 1977. De laatste keer was in 1995. En om even een voorspelling te doen voor wat nog komen gaat... duurde toen 28 dagen. En toch toont president Obama zich verbaast op zijn Twitter-account. They actually did it. Met meteen achteraan een tweede tweet. The Affordable Care Act is moving forward. You can't shut it down. Hashtag Obamacare. Dan naar eigen land. De pensioenfondsen zijn meer kwijt aan het beheren van hun geld. Nederlandse pensioenfondsen gaven vorig jaar anderhalf miljard euro meer uit... aan vermogensbeheer dan het jaar daarvoor...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 Ijverige dokter vergroot leed, dat staat op de voorpagina van de Telegraaf. Drie artsen hebben een studie gemaakt van de zorg voor kwetsbare ouderen. Een ruime meerderheid van de artsen vindt dat in de laatste levensfase... vaak te lang wordt doorbehandeld. En geel of rood, een rel over de kleur in het Groningse dorp Wester Emden ten noorden van Loppersum. College van burgemeesters en wethouders houdt vast aan de keuze... voor gele klinkers in het dorp, maar een actiegroep eist rode. Ja, want geel wordt omschreven als poepbruin met gele pisvlekken. Oh. Mm, nom, nom, nom. Een actiegroep van bewoners hoopt volgens RTV Noord